Het Leids cabaret Festival wordt gezien als een van de belangrijkste podia voor jong cabarettalent. talent. Eerdere winnaars zijn onder andere Najib Amali en Lebbes en Jansen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. De wind neemt in kracht af en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wisselend bewolkt kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 En we gaan het dan hebben over liefdesverhalen en over talkshows. Maar eerst ga ik naar Curaçao, naar Rusland, naar Engeland... en ook naar Amerika, maar dan naar Texas. Ik ga het met de correspondenten uit die landen hebben over uitblinken. In Sochi blinken wij als Nederlanders natuurlijk momenteel waanzinnig uit op schaatsgebied. Maar ook bijvoorbeeld in watermanagement, landbouw en fietsen... zijn wij Nederlanders echte uitblinkers. Maar waar blinken ze in de landen van onze correspondenten eigenlijk in uit? Daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan het horen... Verder gaan we het hebben over betalen. Deze week las ik in een onderzoekje dat contant betalen nog steeds enorm populair is onder Nederlanders. Bijna 95% van de Nederlanders heeft fysiek geld op zak. Gemiddeld 45 euro en 14 cent. Maar toch willen we in de toekomst graag overal met de mobiele telefoon of nog gemakkelijker met een vingerafdruk betalen. Maar... Ja, hoe zit dat eigenlijk bij onze correspondenten in het buitenland? Zijn ze daar al helemaal in het digitale tijdperk beland... of betalen ze daar misschien wel nog ouderwetser dan met punten? We gaan het horen. Ik ga het erover hebben met onze correspondenten Martijn Rosdorf in Engeland, met Kirsten de Gelder in Rusland... met Egon Sibrandi in Curaçao en met Haak in Amerika. Maar ik ga eerst maar eens eventjes checken of ze allemaal wakker en present zijn. We beginnen met Martijn Rosdorf in Engeland. Goeienacht. Ja, vanuit een stormachtig Brighton. Uh, goedenavond. Goedenacht, uh, Thijs. Goedenacht. Ja, uh, hoe hard stormt het bij jullie? Want in Nederland stormt het een beetje, maar... Nou, het is nu weer rustig, maar het is echt een zootje hier. De halve, het halve kieselstrand hier, uh, dat ligt op de kade, maar, uh, om, te, om het zomaar eens te zeggen. Het is echt, uh, echt heel erg keer gegaan. Want jij woont vlak aan de kust, hè? Zijn je ramen nog ja. heel? Ja, alles is nog heel. Bij hey, mij wel. En, en oh, bij jou wel, maar... In de buurt? Ja, er is gewoon een hoop schade, er zijn ook dode gevallen hier. en Er staan een heel stuk Engeland onder water en zo. Ja, ja. Het is wel heftig, heftig weer. Hey, en uh, je bent maandagjarig. Ja, je bent goed op de hoogte. <laughs> Al, ja. Alvast gefeliciteerd. Dank je wel. Wat, uh, wat ga je doen met je verjaardag? Ik uh, vlieg morgenochtend naar het uh, prachtige Lanzarote. Uh, uh, of Lanzarote, ik weet niet hoe je het hmm. uitspreekt eigenlijk. Maar uh, daar ga ik een paar dagen naar de zon, als die schijnt. Maar zo te zien wel. Lekker vanuit de wind naar lekker zonnig lanseroten. Ja. Dat lijkt me heerlijk. Heerlijk. <laughs> Alvast veel plezier. Ik spreek zo meteen met je verder. Tot zo. Ga ik eerst uh, verder even checken of ook Kirsten de Gelder in Rusland ook wakker is. Goede nacht. goede morgen. Hey, hoe is het als, uh, uh, als Nederlandse in, uh, in Rusland nu tijdens de Olympische Spelen? Uh, ja, ik krijg gratis bier in de kroeg. Dus het gaat best goed. Je ja, ja, ja. ons de hele tijd, hè. Met, ja, ja, ja. Alle medailles. Volg je alles in de kroeg? Ja, ik volg alles in de kroeg. Ik heb thuis geen tv. Ah, vandaar. En doen de Russen dat allemaal in de kroeg de Olympische Spelen volgen? Uh, nee, dan met de openingceremonie ceremonie het wel echt afgeladen vol. Uh -huh. Het is wel echt de meeste Russen. Bij alle Russen zijn we wel gaan kijken om het van een hapje en een drankje. Uh -huh. En... Um, dat was wel echt een groot feest ja. toen ik het ook wel goed vond. Ja, en dat schaatsen? ze. Uh, worden ze daar in Rusland net zo lyrisch van als wij hier in Nederland? Volgen ze dat net zoals wij? Mm, nee, toch niet helemaal. Nee, maar ze weten wel allemaal dat Nederland uh, het heel goed doet. Mm. Ik word serieus gefeliciteerd door mensen op straat en uh, op mijn werk. Ja. Uh, dus ze, ze weten wel dat Nederland het echt heel goed doet. Maar ze zijn zelf meer van, uh, van ijshockey en kunstgeld. Uh, ja. Yes. Um, ik spreek zo meteen uh, met jou verder. Blijf okay. hangen. Ga ik naar Egon Brandy op Curaçao. Goedenacht ook. Goedenacht. Hey, een, een collega van jou heeft onlangs meegedaan aan een zangwedstrijd. Ja. Uh, dat is een, okay. een, een, een, een DJ-collega, of niet? Ja, hij is een uh, collega van mij hier bij het radiostation. Ja. En hij heeft meegedaan aan, aan de, het Toomba Festival. Dat is uh, de, de carnavalsmuziek van hier. Dat is hmm. dat de Caribische met dat ritme. Ik heb dat toen nog bij je voorgedaan. Hij heeft niet gewonnen. Ah, oh, wat jammer. Nee, nou op zich was dat wel de verwachting, want je kan eigenlijk niet echt winnen. Er waren heel veel ja, deelnemers toch? Ja, er waren heel veel deelnemers en het is echt een lokaal ding, dus het zal wel raar zijn als hij zou winnen. Maar we hadden wel gedacht dat hij naar de finale zou gaan, als een soort van sympathie-stem. Maar zelfs dat is niet gelukt en daar is er nog een een rel over geweest. Ho wat dan? Nou ja, dat, sommige mensen waren er boos over. Die zeiden, ja, maar hoe kan het nou? Want het was een leuk publiek, was enthousiast. Het was wel een van de populairdere deelnemers. Um, en, um, maar ja, weet je, de jury zei, ja, wij kijken gewoon alleen maar naar, naar de kwaliteit van de zang en het ritme. En dat was gewoon niet goed. Wie riep dat eigenlijk allemaal? Was dat die vriend van jou die dat zelf zei? Nee, nee, nee, er waren echt zo mensen die voor zo naar die vorm opkwamen. Die zeiden, ja, maar ja. Nou, doet er een Europese Nederlander mee met zijn waggelende, uh, stijve heupen, dan moeten we hem eigenlijk ook gewoon een beetje steunen en door naar de finale laten ja. gaan. Maar de jury is heel serieus. Toenbaar Festival ja, heet het, hè, zei je? Ja. Is dat jaarlijks? Ja, ieder jaar. En heel belangrijk. Oh, kan hij volgend jaar weer meedoen? Ja, e ja zeker. Hé, ik spreek je zo meteen verder. Ga ik ook even als laatste checken of Roe Verhaak in Amerika ook wat? is goede... Nou, ik hoor je al. Goedenavond. Oh, nou goed, goedenavond. Wat, wat was dat voor geluid? Uh, ik ben wat allemaal in het huis. Oh, op, ik. Uh, je had me net in het midden. Het was een beetje een beetje snelle opening, onverwacht. Oké. Okay. Hey, jij hebt een nieuwe stagiair, heb ik gehoord. Dat is een jongen uit Nederland. Ja, we hebben veel uh, verkeer op het moment. Met verkeer bedoel ik veel mensen die langskomen. Dus ik heb uh, deze week inderdaad. voor. Eigenlijk voor het eerst een Nederlandse student. Dat vind ik uh, erg leuk. Dan uh -huh. uh, kan ik tenminste dus weer eens mijn Nederlands een beetje oefenen en zo. Um, Zometeen ga ik naar het vliegveld om schoonmoeder ophalen. Oh. En uh, komende donderdag komen mijn eigen ouders hier. Dus drukke uh, week. Oh ja, dus een hele hoop uh, Nederlandse, Nederlandse uh, gasten. <lacht> ja, nou mijn schoonmoeder is niet Nederlands. Die komt uh, gewoon uit Amerika. Um, maar mijn ouders natuurlijk wel. En uh, daar heb ik wel veel zin in dat die duidelijk de beheer zijn. Ja. Hey, en die stagiair die komt uh, meehelpen met jouw onderzoek. Want je doet kankeronderzoek en het ziekenhuis. Ja, dat is een, een, een jongen die, doet, uh, die is vierdejaars medicijnen in Amsterdam. En uh, ja, die komt voor zes maanden meelopen. Uh, een beetje uh, kijken hoe wij onderzoek doen. En misschien zal ook uh, daar wat aan rommelen. En dat zou mooi zijn als je een steentje kan bijdragen. Roel, ja, blijf verhangen. Uh, heel, heel bezorgd. Blijf hangen. We gaan het zo meteen hebben over uitblinken. Waar blinken de landen van onze correspondenten in uit. En we gaan het hebben over betalen. Maar eerst een plaatje: Trouble sleeping van Corinne Bailey. It's late and I'm en Ray Bailey. En Trouble Sleeping hoorde je. Radio 1. BNN. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar een klein fragmentje van de winterspelen van afgelopen woensdag. En Ile geeft niet veel prijzen. hoor. gaat verrassend goed mee. Kijk naar de snelheden. Groot is nu al in de bocht. Ile is kapot. En doorstampen. Doorstampen. 1, 8, 9, Daar ligt de streep. En, en hij is voor. Is oh, is geweldig. En daar komt 1-8-39. Wat een tijd! Onwaarschijnlijk! Ja, en die tijd leverde een gouden plak op voor Stefan Groothuis op de 1000 meter. Ja, Nederland heeft met schaatsen intussen al 13 medailles gescoord op de winterspelen in Sochi. Je zou dus ja, best mogen zeggen dat we daarin uitblinken. Maar dat is niet het enige waar Nederlanders goed in zijn. Want we blinken bijvoorbeeld ook uit in landbouw, in fietsen... en we worden vanuit de hele wereld benaderd om onze kennis over water over te dragen... om maar wat voorbeelden te noemen. Nou ja, dat is Nederland. Maar ik ben eigenlijk heel wel heel benieuwd... waar blinken de mensen in de landen van onze correspondenten eigenlijk in uit? Ik ga het allereerst vragen aan Martijn Rosdorf. Die zit in het Engelse Brighton. Hij is journalist en woont daar samen met zijn vrouw. En zij is piloot. Martijn, waar blinken jullie in uit? Nou, ik niet hoor, maar Engelsen uh, in beleefdheid. Beleefdheid zijn ze wereldkampioen, denk ik. Toch wel. Dat, dat, dat beeld klopt wel. En, en, en die beleefdheid, hoe uitzicht dat? Hoe zie, hoe zie je dat? Nou, ik weet, toen ik in de brugklas voor het eerst Engelse les kreeg... toen vertelde de juffrouw van... ja, Engelsen staan altijd heel netjes in de rij... en uh, ze nemen hun hoed af voor elkaar en zo. En toen dacht ik, ja, ja. En, en toen ik hier kwam wonen... Moest, dacht ik van, is dat dan nog wel echt zo? Maar dat is echt zo. Um, uh, en dat merk je vooral als je buiten, Engelsen buiten Engeland ziet. Ik heb wel eens gehad dat er een vliegtuig, uh, een vlucht gecanceld werd mm. en, uh, op Schiphol. En dan moest uh, iedereen rennen naar de balie van de, de luchtvaartmaatschappij. En dan gaan alle Nederlanders als één kluit zeg maar, aan die balie staan. Vechten. En die Engelsen die weten niet meer wat ze moeten doen. Dus zeg je, niemand weet die hoe je een rij moet maken. Dan zijn ze helemaal in shock gewoon. En uh, ook voordringen in een rij, dat, uh, dat kan heel makkelijk. Want je loopt gewoon... Uh, je drinkt gewoon voor. Niemand zegt er ook wat van. Het komt zo niet in hun systeem voor ja. dat je voordringt. Dat ze eigenlijk gewoon niet eens meer weten wat ze moeten zeggen en wat ze moeten doen. Ze ja. kijken dan wel op een bepaalde manier naar je. Maar um, dat is echt heel onbeleefd. Iets heel, leuk, iets heel leuks van die beleefdheid vind ik. Als je, als je iets doms doet. Ik bijvoorbeeld laat uh, was op straat en dan schiet me iets te binnen. En dan stop ik zo ineens een je wel. Dat je even zo. Ineens stopt en dan ga je de andere kant op. En dan botst er iemand tegen me aan van achteren. En dan zegt diegene: zeg de, Oh, I'm so sorry. Zeggen ze dan tegen je. Terwijl jij natuurlijk iets stoms hebt gedaan. Ja. Dus dat, is een, dat vind ik een leuke kant van, die, uh, van ja. die extreme beleefdheid. Maar zijn ze heel beleefd, maar zijn ze dan ook behulpzaam? Um, nee, nee. Dat is iets anders. Want ik heb wel eens in dit programma verteld um, wat de, de ultieme consequentie is van die beleefdheid. Ze willen je ook vooral um, uh, ellende besparen. Dus dat mm -hmm. jij je schaamt. En ik ben wel eens ontzettend gevallen hier. En dan uh, laten ze je gewoon liggen, want dat is embarrassing. Ze willen je de, de, de ellende besparen. Uh, dat jij geconfronteerd uh, wordt met uh, het feit dat je gevallen bent. En toevallig ben ik vorige week nog in de bus gevallen. Echt? Van de trap af. Ja, ik flikker nog alles. Van, van de trap in de dubbeldekkerbus. Helemaal naar beneden. Huh? En uh, dan zegt ook niemand wat. Maar ik was echt hard gevallen. En dan komt de buschauffeur uit zijn hokje. Dat dan nog wel. Maar de passagiers die reageren niet. Dat, uh, ja, dat... Dat Van de Buschevert zal wel protocol zijn. Maar ben je? Ja, hard... dat is weer het Amerikaans. Want we liggen <laughs> natuurlijk dichter bij Amerika dan de rest van Europa. Dan zijn ze bang dat je ze aanklaagt. Dus ze willen ze weten of, niet, uh, of je ze niet gaat zoen of zo. Maar heb je geen last uh, meer, Martijn? Botbreuken of last van je hoofd? Drie uh... <laughs> gekneusde ribben, drie gekneusde ribben heb ik. Maar uh, ik kan nog lachen, hoor. Maar ik ben de eerste die het aan je vraagt, neem ik aan. <laughs> ja. Ja. Nou ja, is, ja, nee, het is echt... Dat, dat vond ik wel wennen in het begin. Dat ze dus dat, het, dat, ze, met, uh, dat ze je de ellende willen besparen. En dat ze je daarom daarom, als je iets, als je echt pijn hebt of weet ik veel mm. dan laten ze je gewoon links liggen. Terwijl in Nederland als je zoiets gebeurt, gaat het mijn nieuws. Kun je een ja, ja, ja. ambulance bellen? Nederlanders zijn veel behulpzamer. Ja. Maar Engels zijn gewoon veel beleefder. In winkels ook als je binnenkomt. Het is altijd uh, heel uh, netjes en, en, en correct. Uh, goeiedag zeggen. Het is ook zo, Wel als je, als je iets wil hebben hier, bijvoorbeeld als je um, aan een balie of zo weet ik veel bij de gemeente of als het internet het niet doet en je belt op, dan moet je ook echt heel beleefd zijn. Dan moet je zeggen, spijt me, ik hoop dat u mij kunt helpen, maar ik heb een probleem, um, wellicht heb ik iets verkeerds gedaan. Zo moet je dat echt aanpakken. En in Nederland zegt je, mijn internet doet het niet. Wanneer uh, ga je regelen dat het weer werkt? Nou, dat werkt hij absoluut niet. Heb je daar ervaring mee dat je wel eens de ja. verkeerde toon hebt aangeslagen? Ja. Ik heb dan, wel gehad met... een met Virgin is een grote internetleverancier uh, hier. Mm -hmm. En heb ik wel gehad dat de verbinding verbroken werd. Omdat ze zeiden oh, dat echt? ik uh, onbeleefd was. Dat ik dat in het begin nou echt op zijn ze Nederlands zei. zei. Ja, ik kan me nog meer vertellen. Maar ik betaalde gewoon voor. En ik wil dat het gewoon gemaakt wordt. Ja, zo gaan we niet met elkaar om. En ik beëindig het gesprek. En uh, zo, echt. Hoe, hoe, hoe, kijken, Engelsen naar Nederlanders, hoe kijken Engelsen tegen Nederlanders aan dan eigenlijk? Vinden ze uh, ons onbeleefd? Ja. Wij staan echt bekend als bland, bot. En um, mensen die vaker in, met inter, in internationale omgevingen werken, zoals. Ik kom natuurlijk veel met mensen in de luchtvaartindustrie in aanraking. Die, die snappen dat wel. Die zeggen: Ja, Nederland zijn bot. Maar ja, goed, dat kunnen we wel. Dan vinden we wel lachen en zo. Maar mensen die daar, die daar wat minder internationaal georiënteerd zijn, die hebben daar ook die hebben daar moeite mee. Ja. En Nederlands denken omdat ze heel goed Engels spreken. Nou, ze kunnen wel een hoop Engelse woorden, maar Engels spreken en. Engels uh, woorden gebruikt, zijn ja. twee totaal verschillende dingen. Ja, daar dus er worden nogal als Engels gekwetst door Nederlanders... Ja. zonder dat die Nederlanders het dan doorhebben. Nee, Engels taal, daar excelleren Nederlanders niet in. Maar nee. <laughs> zijn er nog meer voorbeelden waarin de Britten excelleren, behalve de beleefdheid? Uh, taal. Hoe zij hun taal gebruiken. Het Engels, dat is een groot verschil. Ze hebben natuurlijk ook veel dikkere woordenboeken. Dus ze hebben ongeveer drie keer zoveel woorden als, uh, als Nederlanders. En die gebruiken ze ook heel graag. En dat vinden ze fantastisch. Ik vind het wel een leuk voorbeeld altijd. Je zegt niet fucking hell. Dat zeg je niet. Maar je zegt... Um, what I'd like to say is... Rhymes with clocking bell. Dat is, hoorde ik laatst. Dus klinkklokje klingeling... rijmt op uh, fucking hell. Dus dat is gewoon... Als je beschaving wil laten zien... Dan maak je even een grapje. Maar je kan toch iemand uitschelden. En er zijn meer, um, er zijn meer um, voorbeelden. Blackadder en Monty Python en zo. Dat kunnen heel veel Engelsen citeren. En ook Shakespeare... Dus daar gaan, ze heel, daar gaan ze heel leuk mee om met die taal. Dat vinden ze echt een uh, ja, soort speeltje voor ze. Kunst, kunstvorm. Dus je, je noemt er eigenlijk nog eentje bij. Volgens mij hebben we er dan drie. We hebben beleefdheid, we hebben taal en we hebben ook satire. <laughs> ja, satire zijn ze ook. Nou, zo had ik het niet bedacht. Als je dat allemaal bij elkaar gooit, dan wordt het inderdaad allemaal satire. Het zijn ze ook erg goed in, ja. Klopt. Mar Martijn, in Brighton in Engeland. Uh, ik spreek zo meteen met je verder. Gaan we het hebben over betalen? Yes, sir. Eerst naar, door naar Kirsten de Gelder. Zij woont in Rusland, in Moskou. En ze is daar lerares Nederlands. En uh, ja, om meteen maar even bij de sport te beginnen... we hadden het er net al even over. Jullie blinken heel erg uit uh, op het kunstrijden deze week, hè? Ja, kunstrijden is wel echt uh, dé sport uh, van Rusland. Op haar ijshockey, nou, een mooie combinatie vind ik het ook. Hm. Uh, enerzijds toeren ijshockey... en anderzijds het uh, kietzjerige kunstgraten. ja. En, um, en uh, jullie hadden ook een bijzondere winnaar? Ja, ja, ja. Uh, hoewel hij zich nu heeft teruggetrokken. Nikim uh, Koushenko, uh, dat, dat was echt de lieveling van, uh, van elke Russische kunstschaatser. Hij uh, heeft in het verleden heel veel gewonnen... Had heel veel problemen met zijn rug door het vele kunstschaatsen. Ja. En heeft uh, uh, allerlei uh, zware operaties ondergaan. En wat eigenlijk elke rus zegt was. een jaar geleden kon hij nog niet lopen en nu uh, wint hij goud. Maar heeft hij zich uh, gisteren, of eergisteren, uh, teruggetrokken, vlak voor de wedstrijd. Omdat hij tijdens uh, de warming-up uh, iets voelde knakken in zijn rug. En toen heeft hij zich dus uh, vlak voor de wedstrijd uh, teruggetrokken. En daar is heel veel uh, kritiek op gekomen op mijn verraste. Uh, dus niet alleen uh, uh, mensen die het heel jammer en sneeuw voor hem vonden, maar uh, ja, ook wel echt felle kritiek waarom hij dan niet had doorgezet en toch niet op eisen is. Maar waarom dan? Waarom heeft hij afgezegd dan? Ja, omdat hij dus weer problemen met zijn, uh, met zijn rug had. En hij voelde zijn rug tijdens de warming-up en hij vertrouwde het niet. En omdat hij dus die operatie aan zijn rug heeft gehad. Ja. En een jaar geleden nog niet kon lopen. En. Uh, ja, daarom heeft hij, uh, heeft hij niet meegedaan aan die wedstrijd. Maar hij heeft dus wel één gouden medaille gewonnen? Ja. En er, ja. Is, er is geloof ik ook wat gedoe over om, vanwege zijn persoon, toch? Ja, um, ja je zou denken, dat, dat is vooral denk ik in het, uh, in, in het beste... Ik lees alleen maar uh, dingen op Twitter van... nou Als hij geen homo is, dan weet ik het ook niet meer. Mm -hmm. En alle kunstschapjes zijn... Uh, zijn het toch niet allemaal homoseksuelen, Maar dat is niet zo, want hij is uh, ijs getrouwd... en uh, heeft uh, twee kinderen, uh, bij twee verschillende vrouwen. Dat wel, dus het is ook een echte Casanova. Uh, dus de Russen zeggen eigenlijk... nee, wij laten zien dat je uh, absoluut geen homoseksueel hoeft te zijn... om uh, goed te zijn in kind te Kijk maar naar Jeff King, die, uh, uh, die doet het goed op het ijs... en uh, doet het goed bij de vrouwen. Ja, dus de, de Russen willen inderdaad uh, liever niet hebben... dat hij homo is eigenlijk? Nee. Nee, nee. Hey, en um, ja, waar, waar blinken jullie eigenlijk nog meer uit, uh, in uit in Rusland? Um, nou, dat vind ik persoonlijk wel echt iets waar Russen in uitblinken. Is, uh, uh, Russen zeggen altijd dat het uh, slechte komt het goede. En ik vind uh, Russen wel echt uitblinken in uh, de draad weer oppakken. Dus uh, ze blijven niet heel lang sippen uh, uh, als er iets misgaat. Hm. Um, en ja, ze gaan ook gewoon echt alweer door. Een paar jaar geleden waren er aanslagen op de metro, bomaanslagen op de metro, ja. hier in Moskou. In 2010 uh, was ja. dat, hè? Ja. En het was, ja, wel heel ernstig en veel uh, doden gevallen. En los van het feit dat iedereen dat dan ook heel erg vindt, uh, twee uur na de bomaanslagen reden gewoon alle metro's weer. Ze zetten snel een lipje verf over de muur, uh, de ergste lucht eruit, alles opruimen. Die metro moet dan gewoon weer gaan rijden. En dat vind ik wel... Typisch voor, um, uh, voor Russen. Dus ze, ze pakken gewoon de dingen samen op. Woonde jij er toen ook al, Kirsten, toen in 2010 nee, met die aanslagen? Nee, nee. Nee, ik ben in 2012 gekomen. Oh ja, dus jij hebt dat gehoord dat, dat, dat, dat ze dat zo, zo snel zeg maar, weer uh, allemaal op de rails hadden? Ja, vorig jaar was wel uh, brand in de metro. Mm. Dat was ook op mijn lijn. En dat was hetzelfde waar ik aan pak, dus dat was brand in de metro. Uh, Daar mensen geëvacueerd. En ja anderhalf uur later reden de metro's gewoon meer. Waar, waar blink jij zelf weer uit, Kirsten? <laughs> Och man, op deze vraag heb ik niet voorbereid. Uh, ik blink heel erg uit in uh, verhalen stellen op de radio. Daar ben ik heel goed in. Nou. Um... <laughs> nee, ik vroeg er maar eentje. Dat is genoeg. Ik spreek ik okay. zo meteen met je nou. verder. Want dan mag je nog een mooi verhaal vertellen over betalen. Kirsten de Gelder in Moskou. Dan ga ik ja, naar Egon Zibrandi. Hij is uh, radio-DJ bij Dolfijn FM op Curaçao. Hey, waar uh, blinken ze op Curaçao weer uit? Nou, als ik een sport zou mogen noemen, dan noem ik baseball. Want uh, dat is de nationale sport. En daar is best wel knap dat het kleine eilandje grote jongens in de Major League Baseball in Amerika heeft lopen. Mm -hmm. Maar toen ik hier over na zat te denken, toen uh, herinner ik me, toen ik hier net woonde, toen kreeg ik een lift van een collega bij een, een radiostation waar ik toen stage liep. En die zei, uh, je moet goed opletten hier op Curaçao, want mensen zijn, hebben lange tenen en ze zijn afgunstig. Oh? En ik, ik begreep dat niet zo en ik leer alleen maar hele aardige mensen kennen. En ik denk, nou, dat valt allemaal wel mee. Maar inderdaad, in de loop der jaren heb ik wel begrepen wat hij bedoelde. Um, die lange tenen, ja, ik, op een of andere manier kan je ze uh, vrij snel erop staan. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik merk gewoon wel dat ik um, hem moet leren omgaan um, met en uh, uh, Gewoon omdat om, om, om, we uh, als Europese Nederlanders bijvoorbeeld anders denken en uh, andere manieren hebben. En ja, dan sta je vrij snel op iemand zijn tenen. Uh, heb je daar een voorbeeld van, dat je daar zelf tegen aangelopen bent, dat iemand lange tenen had? Uh, nou, ik heb het bijvoorbeeld hier, uh, ik had het uh, laatst nog met een, uh, een jongen die, uh, die ons solliciteerde. Mm -hmm. um, een Rusausse jongen. En um, weet je, ik, ik, wou gewoon, ik wou gewoon zeggen dat ik uh, uh, dat hij niet geschikt was bij ons te werken, omdat hij de, de Nederlandse taal niet goed beheerst. Yeah. Um, maar ja, dat, dat zei ik gewoon. Omdat ik dacht, ja, dat is wat dat is. Weet je, die jongen spreekt gewoon niet zo goed Nederlands. En we zijn een radio station... dus ik zoek een iemand die gewoon goed Nederlands spreekt. Yeah. En toen beland ik in een vrij ingewikkelde discussie over. Over, ja, over de taal, over Curaçao-naars en, en, en ik heel ingewikkeld met cultuur en dat soort dingen terwijl ik eigenlijk alleen maar dat bedoelde maar hij voelde zich gewoon ja, voelde zich aangevallen en, en, en dat, dat heb je wel ja, dus, okay, dus, ja, dus, ja, ik snap het je kunt dus, gewoon, je kunt dus niet inderdaad niet, niet eerlijk zijn tegenover elkaar en, en af, afgunstigheid noemde je ook ja, dat is ook iets... Uh, Even waar, dat heb ik ook echt een beetje moeten ontdekken. Maar het is inderdaad dat op een of andere manier... dat als mensen succesvol zijn... Ja. Um, dat daar dan heel snel iets negatiefs aan aangehangen wordt. Dus als jij een, een, een eigen bedrijf begint... en het gaat dan heel goed... dan hebben mensen toch heel erg de neiging om dan... ja. ...te zeggen dat dat dan wel zou komen door iets anders... ...of dat dat dan ja, ja. niet helemaal goed is. En ik, ja, het, het, het is best wel raar, want ik wil ook graag nog wel een goede eigenschap noemen zometeen. Want ze zijn namelijk zo, zo, zo leuk en zo relaxed. Ja. Op een of andere manier, als je heel succesvol bent... ...dan, komt er, dan, dan krijg je daar iets voor terug, iets, iets negatiefs. Maar Egon, is dat, dat niet over, dat is? is dat niet overal zo? Want die ervaring heb ik in Nederland ook wel een beetje... Dat klopt. Ja, dat, ik denk dat ieder land het wel een beetje heeft. Maar ik, ik, ik her... Die man vertelde mij dat en ik herken het, ik, ik herken het wel. Vooral ja. mensen die echt groot succesvol zijn, daar, daar, daar, daar moet iets overheen. Die jongen die ik uh, uh, waar we het net over hadden, die van mijn, mijn collega's die meedeed aan dat, uh, aan dat festival, is dat, dat festival. Ja. En ook daarbij is dan een soort van, mensen vinden het heel erg leuk, als het is dan heel erg leuk wordt, dan opeens dan dan komt er iets anders te steken opsteken. Van, ja, maar het is een Europese Nederlander, dus we vinden het alleen maar leuk omdat hij een Europese Nederlander is. Mm -hmm. ja. En hij is het ja, het uiteindelijk ook nog eens niet gewonnen. Ja, ja maar ja, je kan ook gewoon zeggen dat het superleuk is dat hij meedoet. Maar ja. eens moeten mensen dat dan weer roepen. Hé, hey, we hebben nu twee negatieve dingen gehad waarin jullie uitblinken. Doe nog even één, om af te sluiten, nog even een positief ding waarin jullie uitblinken. Ik zeg, er zijn... Um, wat, wat ik heel erg leuk vind, is, is de relaxedheid. En dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Maar relaxed is, is natuurlijk. Uh, ik, ik vind het zo mooi dat mensen gewoon zo tevreden kunnen zijn. Weet je, relaxed in de zin van. Ja, weet je, dit is wat ik heb. En ik vind het mooi. Ik ben daar tevreden mee. En, dan, en zo is mijn leven. Dat vind, ik, dat vind ik mooi. Ben je zelf ook relaxter geworden? Sinds je daar woont? Ja, heel erg. Heel erg. Ik heb dat heel erg uh, geleerd. Weet je wel, waar je als Europese Nederlander zo gedreven altijd bent. Uh, wat natuurlijk goed is. Maar er kunnen ook heel veel momenten zijn waarin je zegt... Van ja, weet je, dit is wat ik heb, ik vind het mooi. Um, en laat ik hier gewoon lekker van genieten. Mm. En, en dat, ja, dat, dat heeft de Curaçao nou heel erg. En ik kan dat zelf nu ook heel goed toepassen. Egon, ga even lekker relaxen. Want uh, ik spreek straks een beetje verder over ongeveer 20 minuten. Gaan we het hebben over geld. Oké, okay. Egon, zie op Curaçao. Ga ik uh, naar Roel Verhaak. Die uh, zit in Houston in uh, Amerika... En we uh, hadden het er net ook al even over. Hij doet onderzoek naar uh, kanker in een van de uh, beste in kanker gespecialiseerde ziekenhuizen van de wereld. Uh, blink jij zelf ook ja. uh, uit met je onderzoek, uh, Roel? Uh, nou, dat proberen we natuurlijk wel. En uh, onderzoek is denk ik ook wel uh, een um, tak van sport waarbij uitblinken heel erg belangrijk is. En, uh, nou ja... Uh, ik, ben, ik ben nog steeds onderzoeker, dus ik denk dat het uh, aardig goed gaat. Ja, loopt Amerika voorop in het gebied wa waarop jij onderzoek doet? Oh, absoluut. Ik denk dat Amerika over op de meeste on type onderzoek uh, voorop loopt, omdat uh, de budgetten hier zijn hier simpelweg veel groter. Hoe komt dat eigenlijk? Uh, ik denk dat Amerika als, als misschien als samenleving, maar is heel gericht op vernieuwing. Mm -hmm. En um, ja, ook wel op uitblinken, denk ik. Uh, en dat begint volgens mij hier al heel jong. Dus um, iedere klas heeft een, um, een valedictorian, heet dat. Dat is de beste van de klas. Oh ja. En nou, dat begint al in de, op de basisschool. Kun je nog meer voorbeelden noemen? Van, want je noemt nu onderwijs. Is dat, is dat iets waar jullie in uitblinken? Um, nou, ik geloof niet. Mijn ziekenhuis op zich niet zo. Maar, uh, nee, sorry, uh, wij, uh, duurlijk... onderwijs. Sch ja, de, de, mijn, ja precies maar wat ik bedoel is ja, mijn, mijn ziekenhuis geeft natuurlijk ook onderwijs hè <laughs> maar de, de, de harvards en de mit's van de wereld die zitten ook heel veel hier natuurlijk en uh, dat heeft eigenlijk niet met hetzelfde te maken dat uh, Amerikanen zijn heel erg gericht op uitblinken en op het beste zijn en daar hoort uh, denk ik het onderzoek ook bij ja, ja dus in Amerika zegt iedereen iedereen moet het moet het beste zijn maar niet iedereen kan de beste zijn natuurlijk hoe uh, <laughs> hoe gaat dat dan nou, ze zijn, um, dat is wel, vind ik wel een interessant verschil tussen Amerikanen en Nederlanders. De manier waarop ze praten, weten ze dingen vaak heel mooi af te schilderen. Waardoor ze in elk geval het beste lijken. Of ze dan ja. het beste zijn, is een tweede. Maar, ze, maar Nederlanders zijn minder goed in zichzelf uh, goed voordoen. Ja, ja. Dus, dus Amerikanen zijn ook, blinken ook nog eens uit zeg maar, in zichzelf verkopen. Ja, precies. En communicatie. En ja, dat is heel belangrijk. En uh, ja, dat, dat zie je volgens mij in Nederland ook steeds meer. Maar uh, ja, dat is hier echt. Uh, als ik mensen hier een presentatie zie geven, dat zijn mensen van, weet je wel, 25 en die geven fantastische presentaties. Nou, toen ik zelf zo mm -hmm. oud was, uh, stond ik nog steeds te hakkelen en, uh, en uh, kwam ik niet aan mijn woorden. Ja, dat komt ook omdat ze dat dan op school hebben geleerd: dat het van jongste van uh, erin wordt gestampt dat dat belangrijk is. Ja, dat zit hier helemaal erin. En um, als ik naar mijn vrouw kijk, dus die, is nu, zit, die zit nu ook op school, die, een, uh, uh, ja, die is een phd student. Die moet heel veel presentaties geven, heel veel stukken schrijven en uh, uh, inleveren. En uh, ja, dat is heel erg gericht op communicatie en, en presentatie. Ja, en het laatste ding waar ik ook nog aan, aan denk is uh, uh, uh, computer. Uh, IT, Google, Apple, Microsoft. Daar loopt Amerika ook even ja. op. Ja, volgens mij hoort dat een beetje bij het vernieuwen. Hè? Dat, dat ze altijd op zoek zijn naar de volgende. Omdat het natuurlijk ook uh, ja, financieel interessant is. Ja. En uh, ja, dan hebben uh, bedrijven zoals Google komen dan hier ook op. Maar Google vergis je er niet. En natuurlijk zijn er ook, uh, voor ook uh, Google zijn er... ...honderdduizenden bedrijven die, uh, die heel vroeg failliet gaan. Die en, uh, hebt, ja. Dat heeft ook persoonlijke consequenties natuurlijk. Ja. Nou, duidelijk. Roel vaak in uh, Houston in Amerika. Ik spreek je zo meteen uh, verder. Ja, tot zo. Je ga je zo naar een plaatje draaien van uh, Ryan Shaw? Hij werd bekend met het nummer It Gets Better. In 2009 was dat het anthem van series Request op 3FM. En je hoorde net We Got Love. Radio, Radio 1. Thijs Maalderink. BNN. De wereld van BNN. We gaan nou luisteren naar een stukje van Joep van het Hek die bij De Bank werkt. Mevrouw van der Vuilde, goeiemorgen. U spreekt met van Van Brukkelen van de Bank die met u, nee, u denkt, Goeiemorgen. Hoe gaat het? Grieperig. en financieel ook grieperig lene Jorda, Joep van het Hek. Ik moet bekennen, ik heb zelf bijna nooit contant geld op zak. Ik heb van de week zelfs nog een, een, een euro van een vrouwelijke collega moeten lenen... Om een, om een mars uit de snoepautomaat te halen. Ik was tot lang aan het werken en ik had honger. Maar dat, eh, dat klopt dus totaal niet met een onderzoekje wat ik deze week las. Want 95% van de Nederlanders heeft contant geld op zak. Gemiddeld 45 euro en 14 cent. En mannen hebben vaak 20 euro meer op zak dan vrouwen. Ja, ik las dat en ik, ik dacht... Ja, hoe zit het eigenlijk in het buitenland? Hoe wordt daar betaald? Ik ga het onze correspondenten vragen. te beginnen met Martijn Rosdorf. En die zit nog steeds in het Engelse Brighton. Hey, um, Martijn, wat is het grootste verschil tussen Engeland en Nederland... wat betreft betalen? De creditcard. Um, je kan hier werkelijk overal met je creditcard betalen. Ook kleinere bedragen. Um, in Nederland heb je een pinpas. Hè. Dat noemen ze hier een, een debitcard. Die is gewoon hetzelfde, maar die debitcards... Die zijn vaak ook nog creditcards. Dus er staat dus een lang nummer op en een geheim nummer of een, een controle nummer op de achterkant. Dus daar kan je ook als creditcard mee betalen. En het verschil is natuurlijk voor de mensen die dat niet weten. Een pinpas, daar gaat het geld gewoon van je lopende rekening af. En een creditcard, dat is een soort virtueel geld, dat betaal je maar een keer terug als je het hebt. Ja. Je mag net zo lang wachten. Alleen, je betaalt natuurlijk wel rente over het bedrag wat je leent. En... Um, daar hebben de Engelsen helemaal geen moeite mee. Ik denk dat de Nederlanders calvinistisch van aard. En gewoon niet zo van lenen houden. Ondanks Joep van het Hek. Ja. Mensen lenen, lenen, betalen, betalen. Maar dat is hier gewoon, gaat hier gewoon veel verder. En mensen staan gemiddeld. Er zijn cijfers over, die zijn saai. Maar tienduizenden ponden bij een creditcard in de min. Dat is gewoon echt. Mensen kopen auto's op creditcards, huizen. Maar ook gewoon de kleine dingen. Bij de Albert Heijn die hier dan Tesco heet, daar betaal je met een creditcard. Zeker aan het einde van de maand. En uh, hoe je dat dan later weer oplost, dat komt, wel, dat, dat komt dan wel weer goed. Okay, dus je maakt enorme schulden, maar is, ver, is verder het betalen met zo'n kaart veilig? Of loop je er nog meer risico's? Het gekke is dat met die creditcard, daar loop je net als overal op de wereld. Ik ben trouwens in Nederland een keer uh, ongelooflijk te pakken genomen met mijn creditcard. Dat iemand uh, op de een of andere manier mijn gegevens achterhaalt. Maar dat gebeurt overal, dat gebeurt hier dus ook. Maar ze zijn heel erg streng op die debitcard, op die pinpassen. Uh, als ik naar het buitenland ga, dan moeten we bellen van tevoren van... nou, we gaan nu naar Thailand of weet ik veel heen. En, uh, uh, want anders kan je daar gewoon niet pinnen. Dus dat moet je elke keer apart aanzetten dat je in, een, in welk buitenland wilt pinnen. En terwijl met die creditcard, dat, uh, dat maakt ze allemaal niet uit. Die doet het mijn ook theorie, gewoon buiten dan, Engeland. De theorie is daarover dat ze zoveel ontzettend veel geld verdienen aan die creditcard. Want je betaalt echt 24% rente over het bedrag wat je rood staat, of nog meer soms. Dat, je, uh, dat ze daar zo ontzettend veel geld aan verdienen, die lui van American Express en Visa. Mm -hmm. weet ik wat op, dat ze het wel kunnen leiden dat er af en toe wat gefraudeerd wordt. Nee, dus die, die debitcard of het gewoon een pinpas, die kun je dus niet zomaar zonder meer buiten Engeland gebruiken. Maar die creditcard right. dus wel. Ja, ja. Maar maar niet in Nederland. Hè? Want Probeer maar, ze betalen bij de HEMA met een, met een creditcard. Of het nou in Engels is of niet. Uh, dat is trouwens ook wel lachend om te zien. Want op Schiphol, als je met de trein wil... dan kan je die, moet je zo'n kaartje uit een automaat halen. Dat kan je op Schiphol dat met een creditcard doen. Maar dat is de enige plek in heel Nederland. Als jij, als jij in Hogeveen of Zaandam met de treinwiel als, uh, als uh, Engelse kaarthouder... dat gaat dus gewoon niet lukken. Dan moet ja. je echt gaan zwart rijden. Maar Martijn... Ik zie ziet dan ook wel omheen me hoor. Mensen in de problemen die er een conducteur op een donder krijgen en zo. De kaartautomaat op Schiphol is ook de enige kaartautomaat... die standaard op eerste klas staat ingesteld. Ja, ja, daar moet je ook mee uitkijken, ja. Ja, ja dat klopt. Dat dus flikkers ja. ook in elk land. Maar 24% rente, zeg ja. jij, op een creditcard, Maar waar, waar betalen mensen dat van? Nou, uh, uh, uh, uh, niet, want wat je, uh, het kan trouwens nog gek hoor. Er zijn echt kaarten of regelingen waar je nog veel meer hogere percentages betaalt. Maar er is een truc waardoor mensen het heel lang volhouden. Wat je wij krijgen echt regelmatig, niet wekelijks, maar toch wel maandelijks, krijgen we een brief van een creditcardmaatschappij, uh, Visa of American Express of uh, nou, uh, Mastercard. Die zegt, nou uh, beste meneer uh, Rosdorf, uh, wilt u uw creditcard uh, uh, uh, schuld bij ons graag uh, neerzetten, alstublieft? En dan mag u dat doen en dan betaalt u 0% rente voor zes maanden. En daarna betaal je dan, weet ik veel wat, een krankzinnig percentage, natuurlijk. Maar die zes maanden betaal je niks. Je moet dan wel een soort boete betalen om die schuld. Bij uh, creditcardmaatschappij A weg te halen en me over te zetten naar maatschappij B. Maar dat is een, een klein bedragje. En dan betaal je gewoon een half jaar geen rente. Dus dan zit je gewoon een half jaar goed. Dan kan je 10.000, 20 20.000 pond rood staan als je dat wil. Dus je moet zeg maar. Ja. Maar dan moet je wel snel natuurlijk zorgen dat je of in die zes maanden die 10.000, 20 20.000 pond afbetaalt. of daarna weer met een andere creditcardmaatschappij in zee gaan <lacht> die weer voor 0% dat, uh, die schuld van jou wil overnemen. Hoeveel maatschappijen er zijn er? Want, hoeveel want dan moet je dus steeds aangesloten periodes van, van zes maanden van maatschappij ja. wisselen. Ja, ja, ja. ja. En de, de, dus de, de, jouw vraag is heel goed hoeveel maatschappijen er zijn. Ja, dat spelletje, dat kan je natuurlijk niet eindeloos volhouden. Alhoewel ik mensen ken, ik ken ze echt persoonlijk, die dat al jaren doen. En die hebben hele verbouwingen van hun huis <laughs> nee, en toch? weet wat allemaal. Gewoon op de creditcard. Oké, okay, heel bijzonder. Nou, ik, ik denk niet dat we het veel bijzonderder gaan horen dan, uh, dan dit. Uh, nee. Creditcards, Dus uh, lopen uh, totaal uit de hand in, in Engeland. Ja, de hele opleving van de economie in Engeland is ook te danken. Stond van de week in de krant aan uh, uh, de grote bedragen die Engelsen aan het lenen zijn op hun creditcards. Fantastisch. Nou, ik hoop dat het uh, nog een tijd goed zo kan gaan, uh, Martijn. <laughs> ja, het is een babbel. Martijn Rosdorf in Brighton in Engeland. Dankjewel en tot, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Thijs. Ga ik naar Kirsten de Gelder, die zit in Moskou nog steeds. Heeft, heeft bij jullie uh, iedereen veel uh, contant geld op zak, net zoals in Nederland? Uh, nou, ik heb altijd wel heel veel contant geld op zak. <coughs> en dat komt omdat ik mijn, uh, mijn salariscontant krijg. Um, maar er zijn ook wel heel veel mensen die met geld gaan betalen. Maar we hebben twee systemen hier, je kunt ofwel met... Uh, Weet dat je gewoon je daar eens op je rekening gestort krijgt. En die mensen betalen allemaal een creditcard. Maar je hebt ook mensen zoals ik die voorhandelen. Ik werk voor een staatsuniversiteit. Uh -huh. En dan uh, uh, krijg je dus je hele salariscontant. Ja, maar, maar al jouw collega's krijgen ook hun salaris contant? Ja. We hebben uh, drie dagen per maand dat we naar het loketje kunnen. Serieus. Dus een kassa bij ons, de universiteit. En dan moet je daar in de rij gaan staan. En dan... Uh, uh, is er een, een, een hele grote, dikke man vrouw. Die zit achter een heel klein loketje. En dan uh, noem je je naam en geef ik mijn paspoort af. En dan, uh, dan krijg ik mijn contant En dat krijgen we allemaal. Okay, dit, is, dit is alweer raarder bij de namen van Martijn. Hoor, want dit is de jaren 50 in Nederland. Dus je gaat echt naar een loket. En dan ga ja. je contant, ga je je uh, salarissen. Maar um, dat komt omdat het een, zeg maar een staatsbedrijf is waar je werkt. Ja, hoe het precies zit, weet ik niet. We ja, uh, hey, dus hebben hier ook het wit en het zwart werken. We ja, hebben dus het uh, ook over grijs werken. Maar ja, ik betaal wel gewoon belasting. Dus ik krijg wel gewoon een, uh, een vaste... Uh, ik, ik heb een bedrag en dan gaat een 13% belasting af. Dus het is allemaal wel gewoon uh, legaal en anders. Dus ik denken dat het misschien een deel zwart is, maar dat is het niet. Ik kan me niet zo voorstellen en, uh, op de universiteit toch, dat het zwart is. Nee, nee precies. Dus... Uh, uh, ja, het is ook wel een beetje gedoe, want het is dus maar drie dagen per maand dat je het kunt ophalen. En als ik bijvoorbeeld die drie dagen niet ben, of een van de dagen valt op een zondag en daarnaast een feestdag, dan moet ik gewoon een maand wachten. Heb je dat zo? En dan kom ik de volgende maand weer uh, uh, opnieuw in de rij. En dan krijg ik voor twee maanden salaris. Dus dat is ook wel lekker. De ja, ja, dan reken je zelf wel rijk. Een soort van dertiende oh. maand. Ja, zou ik daarin Zelfs want, of die je bijna denken. Soms sigaar uit eigen doos. Ja. Maar um, um, ja, het is altijd ook een beetje gênant... omdat ik, uh, ik verdien meer dan mijn, mijn collega's. Um, en ze, ze tellen altijd heel hard het, het geld uit dat je krijgt. Dus ik zorg meestal dat ik of de, de eerste dag ben heel vroeg... of op de laatste dag uh, heel laat. Dan vind ik het een beetje gênant om met mijn collega's uh, in de rij te staan... dat dan iedereen hoort hoeveel ik uh, uh, verdien. Want die vrouw die, die, die telt heel hard hard op en dan mm. moet ik wel een je kunt er ook glunderend bij gaan staan natuurlijk. Ja, het is toch een beetje jammer die mensen in de 70 die al een hele leuke keihard van de universiteit werken. Ah, Daar ge geef jij ze ook een flap. Ja, precies. Zo kan ik het ook doen. En je had het ook over, over ja. creditcards, die jullie ook gebruiken. Maar ik heb gehoord, jullie ja. hebben uh, een speciale mogelijkheid... of, of een mogelijkheid... Uh, bij jullie creditcard is het zo dat als je een, een, een uh, transactie doet... dat je dat moet per sms moet bevestigen. Klopt dat? Nee, je moet het niet per sms bevestigen... maar je krijgt wel van elke betaling een sms-bericht. Mm -hmm. En op het moment dat jij dus niet uh, die betaling op dat moment aan het doen bent... en je krijgt een sms-bericht dan kun je zelf direct contact nemen met je bank... en dan wordt dan ook die transactie geblokkeerd. Dus dat is om, om fraude tegen te gaan. Dus uh, uh, stel, je krijgt een, een bericht binnen van een betaling... en dan ben je op dit moment niet aan het doen... dan kun je dat heel snel rechtzetten... en dan uh, uh, wordt die betaling ook niet afgeschreven. Oh, dat, vind ik, dus dat vind ik wel slim. slimmer ja. Is dat ja, ingevoerd? Echt... Ja, ja dat is niet alleen voor grote bedragen is dus ook voor elke kop koffie die afrekent... roppetee en sms... Even checken, is afgeschreven en dan, uh, uh, dan doe ik ja. Dus als je vrouw of je vent met de van vandoor is... dan uh, heb je dat heel snel door? Uh, ja, nou, of je moet het sms-nummer weer veranderen, dat kan ook. Ah oh, ja, dat is slimmer. is <laughs> slimmer te zien. Ervaringsdeskundige Kirsten de Gelder uit, uh, uit Moskou. Dankjewel. tot de volgende keer weer. Oké, okay, fijne dag nog. Ga ik naar Egon Brandi op Curaçao. Uh, Egon, hoeveel uh, cash heb jij op dit moment op zak? Nou, een paar losse gulden, meer niet. Maar ik zou wel iets meer moeten hebben, want ik heb het wel nodig. Want? Nou, er zijn nog wel heel veel plekken waar ik niet met mijn pinpas kan betalen. Ik, ik, ik op zich betaal ik bij veel plekken wel met pin. Maar er zijn ook wel heel veel plekken waar, dat niet erg, waar ze dat gewoon niet kunnen hebben. Oké, okay, dus veel contant wordt er bij jullie betaald, of pin. Ja, Pin en Pin komt wel echt op. Dat gaat heel hard nu. En, en bijna alle beetje echte winkels hebben het wel. Maar dat we natuurlijk ook heel veel van, van die snacks. Van die kleine gebouwtjes aan de kant van de weg. Waar ze wat waar ze eten en drinken verkopen. Ja, daar heb je het gewoon niet. En dat gaat ook nog wel heel lang duren, denk ik. Ja. En, we... en we hebben nog checks. Checks ook. <laughs> ja, en niet te weinig ook. Er zijn heel veel bedrijven, heel veel, maar er zijn nog aardig wat bedrijven. die betalen hun personeel uit in checks. En dan krijg je dus, nou ja, op PD krijg je dan je check en dan moet je naar de bank. En dan is er een enorme rij, want iedereen krijgt natuurlijk op dezelfde dag betaald. En dan moet je heel lang in de rij staan en dan lever je die in. En dan zetten ze dat op je bankrekening of je krijgt het cash mee, wat je wil. Dus de, de meeste mensen krijgen hun salaris in cheques. Maar wordt het dan ook het meest betaald met cheques of toch contant? Nee, het, het, het betalen zelf, dat, uh, dat, dat is ook wel heel lang toen ik hier kwam. Woord. Ik zag jaar geleden Heel veel mensen hadden dan een chequeboek bij zich. Uh -huh. En ik, ik weet eigenlijk niet goed hoe dat in Nederland was, maar het zijn van die Amerikaanse checkbooks waar je dus gewoon een bedrag opschrijft en een handtekening onderzet. En het maakt niet uit wat bedrag je erop schrijft, het kan zo groot zijn als je zelf wil. En ja, dat, dat zie je niet filmen, maar het gebeurt wel. Als ik in de supermarkt sta en je staat er in zo'n rij waar dan precies zo'n oudere dame staat die gewoon de checkbook pakt. Want dat is best een lange handeling om dat, dat allemaal in te vullen en dan moet dan een stempeltje op. Nou ja. Dus het bestaat nog wel, maar niet heel veel meer hoor. Ja, hoe, komt, hoe komt het dat jullie daar nog, uh, nu nog steeds met checks bezig zijn? Ja, ik, kijk, we lopen toch altijd met alles een klein beetje achter. En omdat we hebben natuurlijk ook wel pinbetalingen, we hebben ook wel credit, we hebben we hebben het allemaal wel. Maar ja, wat, zeker wat armere bevolking van Curaçao, die, die loopt daarop achter. Die heeft geen bankrekening. Die heeft gewoon het geld thuis in hun oude sok. Ja, ja. Is, is dat iets wat je denkt wat snel gaat veranderen? Dat die checks er over 15 jaar uit zijn? Ja, die checks gaan er wel uit. we dat betalen. Wij als als, als radiozender, want ik werk bij radiozender, krijgen dus van twee of drie bedrijven ook nog maandelijks een check. Die moeten we dan ophalen of die komen ze brengen. En um, daar wordt dan mee betaald. Maar de, de reden dat ze dat doen, um, is een soort van controle. Want een check wordt dus, moet dus, mag dus alleen maar getekend worden door de baas bijvoorbeeld. Ja. En vooral wat kleinere bedrijven die hun personeel niet vertrouwen, dat weet je gewoon heel veel. Mm. Die zeggen van nou, ik schrijf gewoon check uit, dan weet ik gewoon zeker, als ik die check uitschrijf, dan is dat het geld wat ik heb uitgegeven. Vind je dat zelf ook een kan prettig... een paar jaar duren. Ah, ja. Vind je het zelf ook een prettige manier van een transactie doen? Nee, ik, ik heb nooit. Ja, ik, heb, ik heb ooit een checkboek gehad, maar dat is heel onhandig. Je bent namelijk het zijn ongedekte checks, hè, dus je kan alles erop schrijven. Het ja. is helemaal niet handig. Dus je weet op een gegeven moment ook niet meer hoeveel je uit. Want als mensen hem dus niet inleveren, maar pas drie maanden later, dan, ja, dan moet, je, moet jij maar weer genoeg geld op die rekening hebben staan. Het is helemaal geen handig systeem. Hè. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus ja, ja. jij hebt heel veel geld op waardepapieren staan inderdaad, wat er dan niet is en er ineens opgevraagd kan worden. Ja. Dit is, dit... Het, is, dit is voor het wordt mij... ook wordt wel echt gebruikt hoor, door, door, door mensen op een slimme manier. Zo van, ja, ik heb uh, geen geld, dan dus schrijf ik een check uit. Ja. En dan bounce die, zoals dat heet. Maar ja, dat geeft niet, dan heb je het weer, weer Ja. Nou, duidelijk. Het is duidelijk voor mij. Dus uh, uh, contant geld, maar vooral checks en een beetje pinnen op Curaçao. Egon Sibrandi, uh, dankjewel. Oké, okay, doei. Right. Doei. Ga ik tenslotte naar uh, Roel Verhaak, die zit in Houston in de uh, VS. Waar betaal jij het meeste mee, uh, Roel? Ook met checks? Uh, checks, ja, we betalen inderdaad wel veel met checks. En met, uh, ook gewoon met creditcard en met debitcard, net als partijen in Engeland. Nou oh, ja, o, o, waar komt het vandaan dat jullie ook nog zoveel met checks betalen dan? Ja, ik denk dat het een, gewoon een, een, een oud systeem is wat heel moeilijk is om maar uit te krijgen... omdat Amerika natuurlijk zo groot is. En omdat er heel veel verschillende banken zijn... en ik denk dat het daar iets mee te maken heeft... dat uh, de lokale kleine bank in West Virginia moet natuurlijk ook zijn transacties kunnen doen... met de grote banken zoals Bank of America. Mm -hmm. Dus het is voornamelijk een, een ding doordat jullie zoveel verschillende banken hebben... dat, dat het lastig maakt om anders te betalen... Dat denk ik wel. Maar ja, ik ben natuurlijk geen financieel expert. Dus, uh, maar dat is mijn eigen vermoeden. Ja, nou, nee, dat hoeft, dus hoeft ook niet zo goed. Is het, is het veilig om met checks te betalen ook? Uh, ja, met cheques betalen is volgens mij wel veilig. Het is inderdaad hetzelfde als wat... Uh, uh, hoe heet hij uit Curaçao net zei? Egon Sibrandi. Uh, ja, sorry, Egon. Uit, uit zei dat soms beschrijf je dan een cheque uit... en dan cash je ze weken later. En dan heb je ineens een... Een, een ding op je rekening waarvan je denkt van wat is dat nou weer? En dan is dat dan een check. Maar andersom kan het natuurlijk ook, dat je er ineens uh, geld te pakken hebt. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Want als, als dan een bedrijf zoals onze telefoonmaatschappij, dan betaal je een keer per ongeluk te veel. Dan storten ze dan netjes terug. Dan sturen ze dus een check op. Dus dan heb je, ja, als je dan een check, als je die even laat liggen, dan uh, heb je dat achter de hand. Maar je moet ze vaak wel binnen zes maanden cashen. Oh ja, ja. ja. Dus, uh, ja, zijn ze verlopen. Dus als dat nu is, dan lukt je dat niet meer om dat als kerstcadeautje te laten liggen, zeg maar. Nee, dat gaat niet lukken. Het is wel, ze hebben wel een handig systeem om ze te cashen, dus je kunt naar de, naar de meeste pinautomaten gaan, dan kun, je, dan kun je ze daarin steken en dan, uh, nou, dan staat er meteen op je rekening. Oh, dus dat wel. Dus je kunt gewoon die ouderwetse checks kun je in een machine steken en dan wordt dat uitgekeerd. Uh, ja, dan komt er meteen even je rekening te staan. En uh, ja, je zegt het veilig. Uh, ik zit te denken, uh, ik schrijf regelmatig checks uit met het uh, van mijn vrouw uit. En mijn vrouw schrijft regelmatig mijn checks uit en daar is nog nooit commentaar op geweest. Dus volgens mij, als, er, als je er niet, als je niet controleert, dan gebeurt er ook verder niet zoveel, denk ik. Oh ja. Oh ja. Is, het, is, is het verder nog, behalve dan die checks die je in een apparaat kan duwen en dan er wordt het bijgeschreven... Is... Betalen verder nog moderne elektronische antwoorden bij jullie? Internetbankieren, hebben jullie dat? Ja, hè? ja we hebben wel internetbankieren, ook op de telefoon natuurlijk. En uh, dat is allemaal geen probleem. Uh, we hebben natuurlijk heel veel creditcards. Dus ik denk dat Amerika daar ook wel een beetje bekend staat... dat iedereen hier wat meerdere creditcard voor ons loopt. Uh -huh. En uh, mijn creditcards zijn sinds ik hier ben, en dat is nu bijna zeven jaar... Uh, zijn al drie keer uh, gehackt, of hoe heet dat? Uh, dat er betalingen zijn gedaan met mijn kaart die ik niet zelf gemaakt heb. Hoe is dat gekomen dan? Um, ja, ik denk... Volgens mij wordt mijn kaart dan geskind. Weet je wel dat ze, dan, uh, ja. dat ze dan een extra apparaatje in een pinautomaat hebben zitten... of zoiets dergelijks, dat ze dan je gegevens kunnen aflezen. Maar ik moet zeggen, dan krijg ik meteen een telefoontje van mijn bank... van hé, hey, deze betaling ziet er verdacht uit, klopt dit? Uh, nou, heel vaak klopt het gelukkig wel, maar af en toe klopt het dan niet... en dan is het ook met, met datzelfde telefoontje meteen geregeld. Heb ik geen omkijken naar, krijg ik het geld meteen terug aan mijn rekening. Dus ik heb nog nooit geld verloren. Oh ja, maar is het dan altijd dat ze skimmen? Of, want je kunt toch ook gewoon, als je de code van je kaart... en die vervaldatum en die code aan de achterkant hebt... dan kan iemand toch gewoon van alles op jouw naam betalen? Nou, het is met twee keer gebeurd bij grote, uh, grote winkelmaatschappijen. Dus bij de Target. De Target is een soort van Hema. Daar waren recent waren, uh, 30 miljoen creditcardgegevens gestolen... Maar het is me ook inderdaad een keer gebeurd dat mijn creditcard, ja, ik denk in een, van, in een van de restaurants in ons ziekenhuis, hmm. eh, dat iemand daar op een of andere manier een kopie heeft weten te maken. Want de betalingen die toen daarmee gedaan zijn, die werden fysiek in een winkel gedaan. Dus iemand ik heeft dacht... op een of andere manier mijn kaart weten te kopiëren. Ik dacht, er waren ineens duizend roketten van de kaart uh, afgeschreven. <laughs> nee, drie, drie bedragen bij Walmart, onze lokale grootschukker. Ah ja. Ja, nou, daar kom ik nooit, dus dat was duidelijk. <laughs> dat was duidelijk. Roel Verhaak, in Houston in Amerika. Dank je wel en tot, uh, tot de volgende keer. Ja, tot snel. ga luisteren naar Fun. Some nights I stay up, in my bed Some nights I call it a drop. Some nights I wish the my could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still ain't up. See ya!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 In ineens uh, bijna twee uur. Jorden fun en uh, some nights. Van het uh, afgelopen uur hadden we het over uh, uitblinken. Waar uh, blinkten de landen van onze correspondenten in uit? En hoe werd er betaald in Curaçao, Rusland, Engeland en uh, Amerika? In Texas waren we. En uh, na het nieuws gaan we naar Australië, naar Servië, naar Japan en naar Amerika. En dan gaan we het hebben over liefdesverhalen en over talkshows. Maar eerst het nieuws van twee uur. De wereld van BNN. B -N -N. B -N -N. <tie>